Rudolf, het rendier met de rode neus. Er leefde eens op de Noordpool ene Sint-Nicolaas. Oftewel, de kerstman. Nou, dat doet hij nog steeds. Met mevrouw Nicolaas, de elven en de rendieren. De kerstman, omdat hij de kerstman was... was bezig met het ordenen van cadeautjes met de hulp van zijn elfen. Maar deze keer zou kerstmis heel anders zijn... De kerstman zou zelf een heel speciaal cadeau krijgen. Op een koude nacht werd een schattig klein rendiertje geboren. Zijn naam was Rudolf. Maar deze kleine jongen was niet zoals de andere rendieren. Hij werd geboren met een glimmende rode neus. Maar Rudolf zag niet waarom hij zo speciaal was. Heb je Rudolf gezien? Hoe raar zijn neus is? Zo helder en rood, net als een clown. <laughs> en het is zo groot. Geen enkele rendier heeft zo'n ronde, glimmende neus. Kijk dan hoe grappig het eruit ziet. Alle rendieren maakten de neus van Rudolf belachelijk. Ze hadden niet door dat Rudolf zich hierom heel erg slecht voelde. Rudolf was altijd verdrietig dat hij anders was en voelde zich buitengesloten. Waarom heb ik zo'n heldere rode neus? Iedereen maakt me belachelijk. Niemand speelt met me. Ik ben niks waard. Maar Rudolf kwam er al snel achter dat dit ook een zegen was. Die nacht was namelijk kerstavond. De kerstman verzamelde al zijn rendieren om rond de wereld te gaan vliegen. De elfen werkten erg hard. Sommigen haalden sneeuw weg, terwijl sommige anderen de tas van de kerstman volstopten... en de lijst met ondeugende kinderen aan het nakijken waren... Goed dan, iedereen. We hebben niet veel tijd meer totdat we weg moeten gaan. Ja, ja, ze zijn bijna allemaal klaar. Hoe zit het met jou? Waar is je pak? Heb je je baard en haar al gekamd? Ik, eh, uh, ja. Ik ben bijna klaar om dat te doen. Geen zorgen, ik heb dat zo gedaan. Mijn lieve echtgenoot, je hebt nog maar een paar minuten. En ook... Elk jaar moeten we je pak groter en groter maken. <lacht> <lacht> en juist toen kwam Pepperminstix, de wijste elf van de kerstman, naar binnen rennen. Terwijl hij er erg bezorgd en angstig uitzag. Kerstman, mevrouw Niklaas. Ik heb erg slecht nieuws. Het lijkt erop dat de wereld bedekt is met een dikke mistlaag. Zo zie ik dat zelfs onze rendieren moeite zullen hebben om er doorheen te kijken. Oh jee, dat is niet goed. Ik moet al deze cadeautjes vanavond brengen. Alle kinderen op de wereld wachten erop. Wat kunnen we doen? Ouch! We moeten iets bedenken. We kunnen niet blijven wachten. Kan iemand ons helpen? Kunnen we lampen aan de voorkant maken? Nee, de lampen zullen eraf vallen. Misschien kunnen we een van de jonge rendieren voorop zetten. Hun ogen kunnen misschien door de mist heen kijken. Helaas. Hoe jong ze ook zijn, de mist zal te dik zijn voor hen allemaal om er doorheen te kijken. Nou, dan kom jij dan maar met een plan. Wat kun jij bedenken? Huh? Huh? Ah, ik denk dat ik de oplossing heb gevonden. Hé hey, maatje Rudolf, wat voor plannen heb je vanavond? Ik hoop dat je niks te doen hebt. Uh, niks bijzonders, kerstman. Hoe weet je mijn naam? Ik ken alle namen van mijn rendieren. <GAS> Hier is Dasher en Dancer en Prancer en Vixen. Komet, Cupid, Dunder en bliksem. Rudolf kon niet geloven dat de kerstman alle namen van de rendieren kende. Alweer? Oké. Okay. Hier is Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Komet, Cupid, Dunder en Blixem. Ho, ho, ho, ho. Wat ben je aan het doen? Er is hier geen tijd voor. Wat heb je bedacht? Relax, vrouwtje. Rudolf zal ons vanavond helpen. Held, wil je mijn slee vanavond leiden? Rudolf was verbaasd door het aanbod van de kerstman. Hij verwachtte het niet. Hij keek terwijl de rest in shock was. En ook mevrouw Niklaas en Pepper. Maar de kerstman was overtuigd van zijn plan. Ik denk niet dat ik dat kan. Ik heb geen ervaring. Onzin. Je bent perfect. We hebben je vanavond nodig. Kom op, Rudolf. Leid ons de weg. Maak hem klaar, Pepper. Pepper en mevrouw Klaus kleden Rudolf aan zoals de andere rendieren en maakten hem klaar. Weet je dit heel zeker? Ja, mijn liefste. Hij en zijn heldere rode neus zullen we nu altijd sturen. Iedereen klaar om te gaan? Ja, wacht, wacht, een momentje. Veiligheid eerst. Op dasher, op dancer, op Prancer en vixen. Op Comet, op cupid, op donder en blitzen. En Rudolf. Naar de bovenkant van de veranda. Naar de bovenkant van de muur. Nu ren weg, ren weg, ren weg allemaal! De slee van de kerstman bewoog langzaam en vloog toen weg in de nachthemel. Rudolf was erg gespannen. Hij wist niet zeker wat hij ging doen. De andere rendieren moedigden hem aan. Ze beseften allemaal hoe speciaal Rudolf was... en voelden zich schuldig dat ze hem belachelijk hadden gemaakt. Toen de nacht donkerder werd, werd de mist nog dichter... Rudolf en de anderen hadden moeite om te kijken. Rudolf keek naar de kerstman die naar hem glimlachte. Nu mijn jongen, nu! Toen de mist op zijn dichtst was, deed Rudolf zijn ogen dicht... en zijn neus lichtte felrood op. Helderder dan ooit tevoren. Het verlichtte de weg voor de kerstman en de andere rendieren. Ze juichten voor Rudolf met veel plezier... Met de hulp van Rudolfs heldere rode neus en natuurlijk zijn andere rendieren, was de kerstman in staat alle cadeaus aan alle kinderen op kerstavond te brengen. Ik zei het je, of niet? Je bent speciaal, mijn jongen. Je zult nu altijd mijn slee leiden met je glimmende, gloeiende neus. Jij bent mijn kerstcadeau. En vanaf die ene avond zou Rudolf nu altijd de slee van de kerstman besturen. Door de nacht, door de mist en sneeuw, Rudolf was vooraan om de weg te leiden. Is het niet geweldig? Rudolf maakte zich altijd zorgen over zijn neus... en wat is die nu speciaal gebleken? Aan het eind van de dag was dat nu juist wat hem uniek maakte. Dus de volgende keer dat je in de lucht kijkt... en de slee van de kerstman ziet vliegen door de nacht... Kijk dan of je Rudolfs heldere, glimmende neus ziet. Want hij zal ongetwijfeld legendarisch worden. Het einde.